en Jelko Petrovic mee, maar als zijn assistenten. Hedding werd al langer vermaakt, maar tot nog toe kwam hij niet tot een akkoord. Hedding tekent in dagestanden een contract voor anderhalf jaar. Het weer bewolkt en vooral in het zuiden wat regen of motregen. Vanmiddag in het noorden en noordwesten ook af en toe zon. Bij een meest matige westelijke wind wordt het een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Den Haag-Amsterdam. Richting Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude. Zeven kilometer na een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar. De andere kant op op de A4 richting Den Haag en Leidsendam. Drie kilometer. Daar is de linker rijstrook afgesloten. <tied>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 you lie, I trust you all the same, I don't know why.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 Gangs cluster nations, causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your spaces. I seen the bike get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes? playing about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 6.9 CFM CFM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 Dik te Hark met het NOS Journaal. Schrijver, journalist en programmamaker Aniel Ramdas is overleden. De in Suriname geboren Ramdas werkte voor de Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. Voor die krant was hij onder meer correspondent in India. Ook was hij directeur van het debatcentrum De Bali en maakte hij voor de VPRO sinds de jaren 90 verschillende programma's. Aniel Ramdas overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag. De Duitse president Wolf is afgetreden. Op een persconferentie zei hij dat hij niet meer op het vertrouwen van een brede meerderheid van de bevolking kan rekenen dat voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijk is. Wolf stond onder grote druk omdat hij beschuldigd was. wordt van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers zou zijn gebeurd toen hij premier van Neder-Saxe was. In Amsterdam is bij een hond hondsdolheid vastgesteld. De GGD heeft inmiddels 50 mensen opgespoord die met de hond in contact zijn geweest. Ze zijn allemaal gevaccineerd om te voorkomen dat ze ziek worden. Verder worden er nog dieren gezocht die met de zieke hond in contact zijn geweest. Het hondje was gevonden in Marokko en via Spanje naar Nederland gebracht. De laatste keer dat er in Nederland hondsdolheid bij huisdieren werd vastgesteld was in 1991. De omstreden Sharia-geleerde Haytam Al-Hadad is in Nederland aangekomen en neemt vanavond deel aan een debat in de Bani in Amsterdam. Hij gaat onder meer met GroenLinks-Kamerlid Tovik Dibi in gesprek. Al-Hadad is lid van een Britse Sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraken hebben gedaan over Joden, Christenen en vrouwen. Kamermeerderheid had opgeroepen de man de toegang tot Nederland te ontzeggen, maar minister Opstaten zei dat hij de komst van Al-Hadadad echt niet kon voorkomen. Er is geen direct gevaar voor de openbare orde en daarom kan de man niet worden tegengehouden.